Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een uurtje begint het werk van informateur Kim Putters echt. Hij gaat verder puzzelen om hopelijk uiteindelijk tot een nieuw kabinet te komen... Dan moeten de partijen het wel eens worden op drie punten, zegt verslaggever Ewout Kivit. De grondwet en de rechtsstaat, geld en de internationale positie van Nederland. Dat laatste is heel interessant. Het gaat natuurlijk over de steun voor Oekraïne. Putters praat daarover vandaag met alle fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. En zal ze dan ook vragen over uh, de, welke kabinet zijn voor zich zien. Een meerderheid, minderheid of parlementair kabinet. Officieel is Putters al meer dan een week bezig als informateur. Maar vorige week had de politi politiek een week vakantie. Die tijd heeft hij gebruikt om te praten met historici en andere experts. Ryanair zegt dat ze deze zomer misschien vluchten moeten annuleren. Ze hebben een bestelling bij Boeing voor meerdere nieuwe vliegtuigen. Maar volgens het Ierse bedrijf maakt Boeing er een shitshow van. En zijn de toestellen niet allemaal op tijd. Sommige vluchten worden misschien duurder of kunnen dus niet doorgaan. In Afghanistan is de positie van meisjes en vrouwen nog verder beperkt. Ze mogen nu ook niet meer bellen naar radio- en televisieprogramma's, zeggen de Taliban. De zenders krijgen anders met de rechtbank te maken. Sinds een paar jaar hebben de Taliban weer de macht in Afghanistan. De extremistische groep voert steeds strengere regels in voor meisjes en vrouwen. En een cruiseschip met duizenden mensen aan boord ligt stil voor de kust van Mauritius bij Afrika. Er zou een cholera-uitbraak zijn. Zeker veertien passagiers en één bemanningslid hebben last van diarree en moeten overgeven. Esther uit Breda zit met haar gezin ook op het schip en zij vertelt hoe het is aan boord. Wij zijn verstoken van uh, informatie. De wifi wordt hier uitgeschakeld. Uh, het enige wat wij weten is uh, twee keer per dag krijgen we een mededeling van de kapitein. Vanochtend werd gezet dat uh, de uitslagen van de lab nog niet uh, binnen zijn. Uh, 27 februari weten wij meer, mogen we van boord? Blijven in quarantaine of uh, moeten we verder varen? We weten niks. Nog even volhouden dus voor de passagiers aan boord. Het weer nog in het zuiden en midden van het land wat regen of motregen. Daar blijft het de rest van de middag regenachtig. In het noorden is er meer zon. Het is ongeveer 8 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM.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 Dat ik niet zo weg zou pijnen. Als ik me maar had ingesmeerd Met de sneltuin naar Zandvoort Want daar woont mijn hart te diep. Als je de klank van het I'm gonna go Ja, de, de topstars. Snel, de topstars waren dit. In de sneltrein, sneltrein in zonvoort. naar Zandvoort. Nou, we gaan uh, beginnen aan pom. de tweede uur, Ger. Uh, ja, met de tijd van de zonvoort. je Het is onvoorstelbaar. Ja. Uh, wat gaan we in de tweede uur doen? We gaan zo praten met Suzanne Vrolijk van de Bibliotheek Zuid-Kennemeland... over de Voorlees-Express. Uh, dan komt Carine Veren met haar tweede deel over Kees Verkade in Monaco. En we sluiten straks af met uh, Jorge Martinez Calon over het Cubaanse concert morgen in de Krocht. Uh, aan de lijn hebben we Susanne Vrolijk. Zij is niet uh, met een sneltrein naar gekomen, want we hebben haar aan de telefoon. Goedemorgen, Susanne. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij werkt bij Bibliotheek Zuid-Kennemeland, dat klopt, hè? Ja, dat klopt. En jij kunt iets vertellen over de uh, Voorlezen Express. Kun je eerst even vertellen wat, wat dat inhoudt? Ja, natuurlijk. Jazeker. Want ik ben uh, de projectleider daarvan. Oké. Okay, nou. En de Voorlezen Express is een heel mooi project. Uh, ...landelijk gezien, wat heel vaak wordt uitgevoerd door bibliotheken... Ja. ...en uh, daarbij gaat een vrijwilliger twintig keer, uh, één keer per week... ...naar een gezin toe om daar voor te lezen, uh, taalspelletjes te spelen. Um, het gaat dan om kinderen tussen de drie en de acht jaar oud... Ja. ...die een taalachterstand hebben of die dreigen te krijgen... Mm -hmm. ...en om ouders die het lastig vinden om... ...daar zelf mee aan de slag te gaan. Dus ouders die bijvoorbeeld niet gewend zijn om voor te lezen... Ja. ...of om spelletjes te spelen met hun kinderen. Of om Nederlands uh, niet goed beheersen, dat zou natuurlijk ook kunnen. Klopt, klopt. Maar het gaat ook om dat het leren hoe ze het in hun eigen taal kunnen doen. Ja, ja, oké. Okay. Uh, uh, uh. Maar goed, uh, is het niet makkelijker om dan naar scholen te gaan in plaats van naar gezinnen? Nou, het, het feit dat je bij een gezin thuiskomt, dat je echt over die drempel komt en in de huiskamer bent... Uh, dat, ...dat brengt heel wat teweeg. Je ziet ook echt een hele mooie band opstaan... ...tussen de vrijwilliger en het gezin. Mm -hmm. En het is ook echt een gezinsaanpak. Dus het is, ook, het is niet alleen voor het kind... ...maar het is ook echt om aan de ouders te laten zien... ...hoe doe je dat nou? Hoe lees je nou op een leuke... ...interactieve manier voor? Uh, hoe kun je nu taal gebruiken bij... ...een spelletje als kwartetten of memory... En hoe oh, uh, zingen we ja. liedjes? Dus het is ook echt bedoeld om de ouders hierin mee te nemen... en om hun te laten zien hoe ze het na die 20 weken uh -huh. zelf kunnen voortzetten. Oh, wat goed en zo. Hoe, ja. hoe wordt erop gereageerd door die kinderen? Ja, heel positief. Ja, ja, het is in hun eigen huis. Dus dat is natuurlijk heel vertrouwd. Uh -huh. um, en ja, soms is het wel even wennen. Want ze we zijn niet altijd gewend om, uh, om boekjes te lezen... Uh -huh. of uh, ja, om zo uh, één op één daarmee bezig te zijn... Ja, maar ja, al heel snel, omdat het thuis is en hun eigen ouders erbij zijn, is het, uh, is het al heel snel vertrouwd. Ja, ja want, want jullie uh, beginnen hiermee nu ook in Zandvoort, hè? Dat klopt, hè? Dat was, was er nog ja, niet, eigenlijk, hè? Klopt. Nee, nee, we hadden hem al wel in, uh, in Haarlem, daar was ik al mm -hmm. de coördinator van. En sinds kort zijn we ze dus ook in Zandvoort actief. Oh, wat goed, ja. zeg. Ja, taal, en, zit, taal, taal zit overal, hè? In de muziek, ja, taal, in de games, in de podcast. Ja. In discussie ja, over uh, de schermtijd en geklets uh, aan de eettafel, dus uh, ja, ja, ik lees het op jullie site, hè? Dat heb je in de gaten. Ja, hij is heel slim, hoor, die Ger. Maar, <laughs> maar uh, uh, uh, uh, in Haarlem is dat een su succes uh, momenteel? Ja, ja, In Haarlem zijn al, uh, uh, loopt het al tien jaar en uh, ja, nu de Zuidland voetje bij. Ja, goed hoor. En hoe kunnen mensen zich uh, aanmelden daarvoor? Nou, dat gaat eigenlijk, uh, of als de gezinnen worden aangemeld door de basisschool, of het speelzaal, ja, of ja. het staatsbureau. Uh -huh. Dus dat loopt niet via de gezinnen zelf. En uh, vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de landelijke website van de Voorleesexpress.nl. Ja. Dat is voorleesexpress.nl inderdaad. Ja. Of via de website van bibliotheek Zuid-Kennemerland. Oh, dat kan ook nog. En okay. als, je, als je vrijwilliger bent, wat, uh, wat ga je dan doen? Nou, het begint ermee dat je uh, van ons een, een training krijgt waarin we uitleggen van wat kun je allemaal bij het gezin doen. Dus we hebben mm het -hmm. over verschillende boeken, spelletjes en dergelijke. En uh, ja, daarna worden ze gekoppeld aan een gezin. En dan nemen ze zelf ook boekjes mee vanuit de piep en spelletjes mee. En dan gaan ze echt kijken van wat slaat aan bij het kind en wat, wat past. En dat hangt van de leeftijd af, of het kindje drie jaar is of zeven jaar is. Uh, ook hoe lang je kunt voorlezen. Um, maar ze, ja, ze doen dus alles met taal, dus het is best wel afwisselend. Is van u zelf wat ze doen. Moet je nog goed, speciale uh, dingen kunnen als vrijwilliger? Buiten dat je kan lezen, natuurlijk. Nou, dat is wel een... Ja, nou ja, uh, affiniteit met taal is natuurlijk heel fijn. <laughs> ja, precies. Uh, nee, nee, ja, nee wij, wij hebben echt die eerste training waarin we uitleggen welke boek je allemaal kunt gebruiken en hoe je dat kunt doen, en welke andere activiteiten je kunt doen. Um, Daarnaast is er is er geen, geen eis van, van dit, dit moet je kunnen of nee, het gaat echt om affiniteit met de doelgroep, affiniteit met taal. Mm. Uh, en, en ja, je willen inzetten voor, uh, voor zo'n gezin. En ja. uh, communicatief natuurlijk, een beetje vaardig zijn, is wel handig. Klopt. Ja, toch? Ja, en de voorlezexpres is natuurlijk voor jongere kinderen. En voor oudere kinderen is daar de doorlezen express. Wat is het verschil daartussen? Uh, nou ja, echte leeftijd. De voorleesexpress is, is tot acht jaar en de doorleesexpress is uh, van acht tot twaalf jaar. Ja. Op dit moment hebben we die nog niet in Haarlem en in Zandvoort, omdat het, uh, de doorleesexpress is eigenlijk landelijk gezien ook nieuw de laatste paar jaar. Uh -huh. En uh, ja, op dit moment hebben we daar nog niet de capaciteit voor om, om echt uit te breiden, ook in de doorleesexpress. Omdat we er ook voor gekozen hebben om eerst naar Zandvoort te uh, gaan. Uitbreiden ja, ja, ja. en daar de voorles te spelen. Maar je sluit, uh, je sluit niet uit dat het eventueel uh, op termijn wel kan komen. Nee, sluit ik zeker niet uit. Oké. Okay. Ik zeg, je hebt natuurlijk uh, tegenwoordig, uh, uh, dan noem ik even Nextory en Bookbeat. Dat zijn allemaal uh, uh, verhuurders van luisterboeken of gesproken boeken, zoals het uh, tegenwoordig heet. Uh, die, die, die, die, die, die, die kun je ook in de bibliotheek krijgen, hè, die luisterboeken. Klopt ja, dat? Ja. Dat het dus helemaal voorgelezen wordt eigenlijk. Ja, ja wat wij vaak bij, uh, bij de vrijwilligers aangeven... en wat wij ook bij de gezinnen vertellen... het zijn niet zozeer dus luisterboeken... maar meer een website als bijvoorbeeld berenslim.nl. Ja. En dat is echt bedoeld voor jonge kinderen... En daar worden prentenboeken op uh, echt voorgelezen met behulp van een filmpje of een animatie. Oh, ja, ja, ja. En dat spreekt deze doelgroep uh, van, van drie tot acht jaar meer aan. Dat zou ook echt beeld bij nee, ja, hebben. Ja, ja. Je hebt natuurlijk ook sites uh, als Storytel, waarin Storytel, inderdaad. Uh, uh, uh, luisterboeken worden, worden aangeboden ja. tegen een uh, bedrag per maand. Ja, zo'n uh, euro per maand ja, precies. kun je dat ook doen. Maar ja, die kun je kunt het natuurlijk ook bij de bibliotheek doen. Dan, ja, dat is wel ja. handig natuurlijk. Dat is ja, zeker handig, ja, ja, zeker. En uh, nou ja, goed, uh, voor de, uh, jonge kinderen is het echt uh, prentenboeken, waarschijnlijk. Met uh, pla ja. platen erbij en dat je dat uitlegt. en Dat uh, ga je dan ook doen, waarschijnlijk. Hè, als vrijwilliger. Ja, klopt. Voor welke kinderen wordt het het meest gebruikt? Voor Nederlandse kinderen? Of uh, uh, er zijn natuurlijk een heleboel Poolse kinderen in Nederland. En Turkse kinderen en Marokkaanse kinderen. Ja, je ziet, het, het is ook voor Nederlandse kinderen. Maar je ziet eigenlijk wel dat, dat de grootste groep kinderen. Uh, anders talig is ja, okay. ja. Is het er uh, geen probleem dat, dat er uh, in sommige gezinnen... Uh, ...geen Nederlands wordt gesproken? Nee, dat is zeker geen probleem. Wat, wat wij aan de vrijwilligers ook uitleggen... ...en wat wij ook weer overdragen aan de ouders van het gezin... Is, ...en dat is uit onderzoek gebleken... ...is dat het heel erg belangrijk is dat ouders vooral... Ja, ...we noemen dat een taalrijke thuisomgeving kunnen creëren... ...dus uh -huh. dat ouders heel erg met taal bezig zijn. En dat moeten ze vooral doen in de taal... ...die zij zelf het meest machtig zijn. Nee, nou ja, dat is duidelijk. Dus als het Nederlands niet goed genoeg is... Ja, ...dan moeten ze niet in het Nederlands gaan voorlezen... ...of nee, nee, nee. Uh, gesprekjes voeren... ...maar dan moeten ze dat in hun eigen taal doen. Uh -huh. Want het blijkt dat als ze dat in hun eigen taal... ...gewoon echt die... Ja, ...veel met taal bezig zijn... ...met verhalen vertellen, liedjes zingen, uh -huh. voorlezen... ...dan volgt dat Nederlands veel sneller. Omdat ze dan al... Ja, ...de kinderen weten dan al het, het concept van een tafel... ...in hun eigen taal... ...en dan moeten ze alleen het Nederlandse woord tafel... ...daar nog aan koppelen. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Uh, goed, uh, Suzanne. Nou, uh, het is helemaal duidelijk in de Voorlezer Express. Uh, uh, nou, vanaf nu okay. kunnen mensen zich aanmelden. Ik had nog één vraag. Ja, hoeveel, hoeveel tijd ben je als vrijwilliger kwijt als je, als je hierin meegaat? Um, als voorlezer ben je... Nou, je bent een uurtje bij het gezin, maar je hebt natuurlijk wat voorbereiding ook dat je zelf boekjes gaat uitkiezen of mm -hmm. kijken wat je nu gaan doen. Dus wij zeggen ongeveer 2, 2,5 uur per week. Okay. En we zijn ook nog op zoek in Zandvoort naar een coördinator. Okay. Dat is een vrijwilliger die zes voorlezers begeleidt. Dat betekent dat die coördinator het eerste contact zoekt met het gezin en ook de eerste keer meegaat. En die is ook ja. Ja, precies. en die is ook ongeveer 2, 2,5 uur per week kwijt, maar dan ja, niet op een vast moment per week. Ja, was het lastig in Haarlem om genoeg vrijwilligers daar hiervoor te krijgen? Ja, in Harlem hebben we uh, voldoende vrijwilligers. En ah. in Zandvoort zijn we net begonnen. Dus daar zijn we ja, vrijwilligersbestand aan het opbouwen. Nou, wellicht, dus we kunnen zeker nog uh, vrijwilligers gebruiken. Uh, Ik begrijp het. Nou, wellicht dat dit gesprek uh, uh, daaraan uh, meehelpt. Je uh, kan je aanmelden via de website, hè? Ja, voorleesexpress.nl. Voor ja. Of bij uh, bibliotheekzuidkennemeland.nl, Die bestaat ook volgens mij, hè? Ja, ja klopt, klopt, hè? Ja. Oké, okay, nou... Hier? He, uh, nou ja, hier, hier is de bibliotheek. Dat weet ja, maar je. Is ja, We dat zitten teken? bij de bibliotheek. Maar de uh, uh, nee, bibliotheek Zuid-Kenneman, die zit dus in Haarlem. Oké, okay, dat is, de, dat de, is niet de, deze. De website voor Zuid-Kenneman, ja, zeg maar. Oké. Okay. En, en ook Zandvoort. Uh, goed, ja, ja, dat uh, dat uh, Suzanne, mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd. En, uh, ja, graag gedaan. Ik wens je nog een enorm uh, fijne weekend verder. Dankjewel, jullie okay, ook. Oké, dankjewel. Hè. Dag Bye -bye. Suzanne, dag. Bye -bye. Dag. I've been Edward Shape en de Magnetic Zero. Zero is met het nummer Home. Home. En, uh, ik hoorde net dat ze nog steeds optreden. Ja, nog steeds op. En dit is, een, dit is best een oude plaat volgens mij. Ja, dus ja. enige hit hoorde ik van Cor ja. Draai je net onze muziekkenner. En uh, ja, hier treden ze nog steeds mee op. Maar ik ook vind het lief, knap. Liefdadigheid, et cetera. Wie dat ook deed, weet, weet ik eigenlijk niet. James Last. He? James Overlast. James Overlast, die ja. uh, hebben we ook gehoord inderdaad daarvoor. Goed, we gaan uh, zo direct door met uh, ons uh, tweede onderwerp in dit uh, tweede uur. Ja, Carina. want en die zit in weer. Uh, Carina, ja. Monaco. In Monaco is ze geweest, bij Kees Verkade. Ja, nou en, niet bij uh, Kees Verkade hoor. Want... Nou, nee, bij, bij, ik denk dat ze graf over heeft gezien. Dat uh, zullen ja. we zo direct nou, gaan en horen. En ze, ze heeft natuurlijk... Uh, uh, zijn beelden is ze uh, is gaan uh, bekijken. Ja, absoluut. Ja. En zij melden nog even dat uh, op Instagram, als je die beelden zou willen zien. Uh, dat zijn prachtige beelden die er allemaal staan in Zuid-Frankrijk. Op Beautiful World of Errant Nature. Nou, dat doe je goed. Ik weet niet of je pen en papier bij de hand heeft. Maar <laughs> dat kun je op Instagram kun je die beelden allemaal zien. Ja. Dus dat is ook wel leuk. Maar we gaan nu uh, luisteren naar het tweede deel van uh, Carina Veren in Zuid-Frankrijk. Nou, we zijn er. Allereerst een prachtige tuin, maar uh, je ziet nu inderdaad niet heel veel rozen in bloei. Echt heel mini-minimaal. Heel veel narcissen op dit moment en hele oude lijfbomen. Prinses Gracia heeft hier iets moois uh, opgetekend. Uh, dat staat ingegraveerd op een mooie, ja, mooi stuk steen, een stuk marmer. Uh, daar staat, what is so special about a rose... That it seems far more than a flower. Perhaps it is the mystery it has gathered through the ages. Perhaps it is the joy that it continues to give. En daarachter staat dus haar beeld. Gemaakt door Kees Verkade, dus. En uh, ja, prinses op de rotsen. Je ziet ook allemaal stenen eromheen. En alsof ze zo uit de rots is gekomen. Nou, en ik vind hem ook wel heel erg goed lijken. Ze heeft een mooi jurk aan. En ze kijkt... Naar links, misschien wel ja, richting de zee, want de, de zee zie ik verderop. Een hele mooie plek. We gaan er even wat dichterbij. Naartoe lopen, de rozen die uh, er omheen staan, het dichtst bij het beeld. Uh, zijn natuurlijk uh, rozen als uh, prinses de Monaco, Prins de Monaco. En, uh, Achter in de rotsen, in de jurk van de prinses, zie je dan ook K. Verkade gegraveerd. Ja, hoe kwam het eigenlijk dat Kees Verkade, dan eigenlijk nu, zeggen ze, het Hof van Monaco als vaste opdrachtgevers heeft gekregen? Ja, in 1969 kwam David Douglas Duncan, een beroemde fotograaf, naar Haarlem om naar een van zijn uitgeverijen te gaan voor zijn fotoboek. En hij uh, liep over de kunstmarkt en kocht een paar beelden van uh, Kees Verkade... en nam dat mee naar Zuid-Frankrijk, waaronder uh, Picasso heeft het toen gezien. En uh, hij kwam eigenlijk dus uh, met de beelden onder de jet-set terecht. En uh, zij vonden de, de beelden natuurlijk meteen heel erg mooi. En in 1970 kwam er dus ook nog een artikel uit in de Time, het tijdschrift Time. Ja, en toen kon eigenlijk Kees Verkade de opdrachten niet echt meer uh, uh, aan. Hij kreeg echt heel veel opdrachten. Uh, toen ging hij naar Zuid-Frankrijk. En ze noemen het ook wel de hofkunstenaar van Monaco. Hij heeft ergens uh, op een feest uh, Prinses Gracia ontmoet. En ik denk dat het zo dan ook wel gegaan moet zijn. Dat hij daardoor meerdere opdrachten heeft binnengehaald... De rozen die uh, er omheen staan, het dichtst bij het beeld... Uh, zijn natuurlijk rozen als uh, prinses de Monaco. Prins de Monaco. En uh, achter in de rotsen in de jurk van uh, de prinses... zie je dan ook uh, K. Verkade gegraveerd. Ja, hoe kwam het eigenlijk dat uh, Kees Verkade dan eigenlijk nu... zeggen ze...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 Hij heeft ergens uh, op een feest uh, prinses Gracia ontmoet. En ik denk dat het zo dan ook wel gegaan moet zijn. Dat hij daardoor meerdere opdrachten heeft binnengehaald. Bij het ziekenhuis hier in Monaco staat ook nog een beeld. Uh, dat kun je nog als een replica in het klein ook kopen. Het, uh, hij stond een tijdje geleden ook uh, in het museum, in het Zandvoorts Museum... ...bij de tentoonstelling beroemd Zandvoort. Het is het beeldje waarbij moeder uh, haar kind de eerste stapjes uh, laat zetten. Le premier pas. En dat beeld uh, heeft hij toen gemaakt uh, toen zijn dochter geboren werd. En dat staat hier nu bij het uh, ziekenhuis van Monaco. Ik ga nu naar een laatste beeld. Een beetje bij de, bij de haven van uh, Monte Carlo... En dat is een prachtig beeld waarbij je kunt zien dat deze beeldend kunstenaar Kees Verkade ontzettend goed was in evenwicht, balans en beweging. Hij maakte natuurlijk ook vaak uh, hele mooie beelden over het circus, over acrobaten, uh, sporters. Bekend is natuurlijk uh, Haasje Over. Uh, jongens die... Uh, een soort bokkensprongen maken. Bokjespringen eigenlijk. En uh, het leren fietsen, die staat geloof ik in Groningen. En nu gaan we even naar een laatste beeld kijken. Dat heet The Inspiration. En twee mannen die een vrouw omhoog duwen. We Gaan even kijken. Ik zal, als ik er ben, zal ik hem even goed gaan beschrijven. Ja, ik zie hem al. Mijn prachtige muziekkapel. Hele mooie trouwens te zien uh, tussen de palmbomen en de yucca's en een olijfboom voor een heel erg modern pand. Ja, daar is die. En even kijken, hier staat het. Nee, dit is een andere. Er staan heel veel beelden in uh, Monaco. Je kan hier gewoon echt de hele dag een beeldenroute lopen. Nou, hier is die. Inspiration, Kees Verkaarde, 1998. Moet je nagaan dat hij zijn eerste opdracht in 1966 kreeg van de gemeente Haarlem. Uh, winkelen was dat. En nu staan we hier bij een prachtig beeld van Kees. Uh, ja, inderdaad. Twee mannen die, die een vrouw uh, eigenlijk helpen, ja, om, uh, ja, helpen omhoog te komen. Uh, ja, het is bijna een soort circus act. Ja, het, het heeft ook iets... Bijbels, In de zin van wat je vaak ziet op de schilderijen, op de muurschilderingen in, in Italië. Dat is echt heel erg mooi. Je denkt bijna van hoe kan het dat dat beeld niet doorzakt. Dat het zo mooi blijft staan. Ik ga er een foto van maken. Het lijkt wel of het beeld bijna opvliegt. Zo licht lijkt het ook. En inderdaad weer Kees Verkade in, uh, in de rots uh, van het beeld, zeg maar, uh, gegraveerd. Ja, het is echt heel erg mooi. Ik denk dat ik deze nu wel even de allermooiste vind. Ook omdat het parkje zo mooi erbij is. Maar zijn laatste beeld, uh, toen was hij al 79 jaar, toen is hij ook overleden in 2020... Toen heeft hij een half jaar van de coronapandemie meegemaakt. En heeft hij een beeld gemaakt nog ter ere van de coronapatiënten. De slachtoffers van de coronapandemie. En uh, alle zorgmedewerkers. En dat is dan uh, helemaal georganiseerd door uh, de helden van de zorg. Um, dat is dan uh, zijn laatste beeld. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Maar voor nu, dit was het. Morgen vlieg ik... Uh, terug vanuit Nice en in Terminal 1, bij de vertrekhal, staat ook een prachtig beeld van uh, Kees Verkade, L'Envol, de vlucht. Dus die gaan we ook maar eens even bekijken. Maar ja, dat is morgen. Dit was uh, de wandeling door Monte Carlo met de beelden van Kees Verkade.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 Met je gedanst en het was. een uh, uh, toontje ja. lager, hè? Ik wil er nog da even terugkomen op, uh, op uh, de bijdrage van Carina. Ja. Ik had uh, verkeerd uh, adres gegeven op nee. Instagram, ja. Nee! Dat stond, stond, stond er niet, maar het is Beautiful World of Art and Nature. Als je dat opzoekt op uh, Instagram, dan kun je dus alle beelden zien die. of uh, alle, maar kun je beelden zien van Kees Verkade in Zuid-Frankrijk. In, in, in Monaco. Nou, we gaan nog één plaat draaien voordat we... Uh, ja, dan gaan we praten. Gorgen met, uh, Gorgen gaan, uh, ja. uh, en Gorgen Hij is al bijna aangeschoven. Het is een vaste heeft er wel geworden. In. Ik zie het al dat hij er zin in heeft. Maar we draaien nog even één nummertje... ...en dan gaan we afsluiten straks met uh, het is wel Gorgen. Hij, hij lacht ook altijd. Hij lacht ook altijd, ja. zeker. Duizenden strepen, duizenden bomen... ...ben in gedachten...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 je kunt zijn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 Marco Schuitenmaker heet deze vrolijke Frans. En het nummer is uh, geschreven door uh, Pierre Kartner vader ik Abraham. Dat, uh, ik heb dat nummer nooit gehoord, de laatste. Nee? Heb je dat nooit gehoord? Je, je hebt wel wat gemist, Hans. Want het is wel een hele grote hit, namelijk. Goed, over grote hits gesproken. Uh, is, uh, hoe laat is het eigenlijk uit? Dus, uh, het is uh, uh, tien over half, bijna We gaan uh, het tweede programma afsluiten met uh, Gorgen. Jorge Martinez Galon. Goedemorgen, Gorgen. Goedemorgen, heer. Goedemorgen, heren. Dat klinkt Dat <laughs> klinkt, klinkt als een lied. Ja, is... Ik merk Jorge. dat jullie Spaans had elke keertje beter. Ja, ja. Gorgen ja, ja, uh, onze... gaat morgen... Uh, <laughs> nee, Gorgen gaat... Gorgen <laughs> gaat zondag. Die optreden in de krocht. En, uh, gorgen, morgen. Ja. En het is, nee, ja, nou, is wel morgen van Gorgen. Ja, dat het is wel morgen. Ja, Morgen in de krocht om ja. uh, drie uur. Uh, Cuban Latin music. Uh, uh, ja, dat is morgen weer. Ja, Cuban uh, Latin music. Dus de nieuwe Latin Sound. Wat gaat het worden? vrolijke Cuba laten zien. Ja, music. vrolijk. Ja, ja. Maar wie kunnen we daar uh, zien? Uh? Daar komt uh, drie, drie speciale gasten, ja. Heel top uh, muzika muzikanten. En uh, nou, eentje is uh, Lucio Garcia. Uh -huh. ja. Lucio Garcia is een Cubaan dat uh, sinds een tijdje in Nederland woont, bijna nou denk ik dertig jaar. En hij is bekend door de samenwerking met de top professionele muzikanten orkesten. Uh, uh, hoe noem dat? Uh, van der Orkeste, Concertgebouw, is ook ja. bekend. Mm -hmm. En uh, nou, dan komt Paulina, Paulina Mais, is ook een Finlandese, uh -huh. mevrouw uit Finlandia. Heel goede zangeres, dat uh, in Nederland is uh, sinds ook bijna 20 jaar gestationeerd. En ze zingen heel prachtig uh, Cuban Latin Music. Moet je denken aan het repertoire van Gloria Estefan? Ja, ja. Ah, Gloria Estefan. Ja. Zij is toch Gloria Stefani is toch ook uh, uh, Cubaans? Is een Cubaanse vrouw. Ja, ja. ja. ja. Die zijn van de Cubane dat geëmigreerd. Uh, Chandra die... Ja, precies. Jaast. Ja. Miami sound machine. <laughs> ja. Heel goed. Geen dat je dat allemaal weet. Ja, acht ja, ja, je, je doet uh, wat hè? Ja, je bent bijna allemaal professionele uh, muzikanten. Hè? O, nodig jij vaak uit? Nee, dat is een statement dat is een ja Ik vind het belangrijk dat podium is voor waar de, al de goede muzikanten, dat uh -huh. niet alleen maar Marco Borsato of noem maar op, eh, ook een mooi podium verdienen. Uh -huh. yeah, yeah, yeah. En in die zin, wij doen een poging om al deze kwaliteit hier naar Zandvo te brengen. Yeah. Okay. En de Koobanse, latanse, Amerikaanse muziek hebben zo goede exponenten van deze stijl. En ik vind het fijn dat ze komen, eh, elke maand hier komen om hun bijdrage zeg, maar te, aan jullie te laten zien en te delen. Ja, ja mooi. Goed. En aan het jullie... is weer in de krocht. Ja, het is weer in de krocht. Een van de laatste dingen in de krocht, ja. denk ik, hè, voor absolute, de verbouwing. Absoluut. Dat vind ik jammer. Ja, <laughs> ja maar zijn jullie er in april ook nog of niet? Best zeker in april. 21 in april. april is uh, de laatste, keer, de laatste uh, ja. live concert in, in de krocht. Okay. En dan ben ik onder andere een van de voorhanden om voor te zorgen dat het een mooi afzet Ja, dat begrijp ik. Het ja. wordt echt een mooi concert, waarschijnlijk. Want uh, ja, iedereen weet natuurlijk dat de krocht wordt uh, uh, aangepakt. Hè, met, uh, wordt verbouwd, hè? Ja, verbouwd. Ja. Ik las laatst ook dat uh, er is een heel onderzoek geweest naar vleermuizen. Ja, nee. En er, er zitten nu, volgens mij, zitten er twee uh, nee, uh, uilen is... in de nok. Oh, dat moet dan Was dan dat daar de... of was dat ergens anders? Dan moet dan weer een jaar onderzocht worden waarschijnlijk. Ja, dan, ja, dan zijn ze wel. weer een tijdje mee bezig. Dus het duurt al twee jaar, nee toch? Ja, dus dat volgens ja, ja, die beginnen en dan... Uh, die mag je ook niet En jullie gaan verhuizen dan naar de protestantse kerk, hè? Dan gaan jullie door waarschijnlijk, of niet? Nou, in, in principe, bezoeken zoeken nog eens even voor de juiste gesiekte locatie. En daar heeft niet mee te maken met uh, wat voor achtergrond de locatie is. Maar wel, belangrijk is de akoestiek. En de toegankelijkheid. toegankelijkheid. toegankelijkheid. Ja. Dat, <laughs> ja, dat mensen natuurlijk. kunnen zonder moeite daar naartoe. Ja, en of course de financiële kant. Want ja, toe, ja. toe zijn bij een jonge organisatie. Uh -huh. En wij proberen vanaf onze eigen middelen mensen daar naartoe te brengen. Dus als de, de locatie van welke reden dan ook is een beetje te duur voor onze ja. <laughs> portfolio. Dan moeten wij keuze maken. En ik hoop dat we bij een voor uh -huh. En zo niet, moeten we verhuizen naar andere steden. Ah, dat zou ah, jammer zijn. Dat is jammer ja, Dan mag je hier niet meer komen, <laughs> ja, Voorzitter. <laughs> ja. ja, je, je altijd voor. Maar jullie hebben in de loop der tijd eigenlijk wel een, een, een mooi, uh, vast publiek uh, weten te uh, de creëren. Ja, creëren. Ja, nou, nou best en blij. Kijk, het is tot nu toe een soort eh, vooruitgaan, vanaf het begin. En dat is helemaal eh, mooi van, van alle onze, eh, hoe noem je dat, Ik merk zelf dat eh, het publiek van Zaanvoort, is nog niet helemaal die publiek dat nee. normaal zou naar het concert gaan. Dat vind ik voor Zaanvoort een een minpunt. <laughs> onze publiek is eh, voornamelijk vanuit eh, Harlem, oh. ah. eh, eh, Amsterdam. De nacht, Utrecht. Meen je dan nou? Ja, daar okay. komen mensen speciaal voor ons. Om te. Maar Echt? ik hoop dat in Zandvoort mensen... Nou, niet, niet zoveel mensen weten. Ja, dat maar die, ik die, die kwaliteit van die, uh, die jazzconcerten en jullie concerten... dat dat door Zandvoort dus ook wel goed bezocht werd. Ja, ik, ik, ik ja. denk van wel. Kijk, de, de, de jazzconcert is behoorlijk bekend. Ja. Ze hebben meer dan tien jaar er waren. Ja, dat is waren. En natuurlijk ja. zo goede programmeren en uh, goede gasten... En, en dat verdienen ze zeker. Ja, ja. En bij is een, een organisatie ongeveer dat één jaartje nu is. En tot nu toe hoeven we niet te klagen. Nee, dat is mooi. Maar het zou mooi zijn als uh, vooral de publiek van, van Zandvoort, hè, bewoners, meer op de hoogte zijn van wat gebeurt daar. En daar ja, kunnen ja. we meer van genieten. Ja. Op welke website kunnen ze dat uh, bekijken? Bookinglatinmusic.com. Oh ja, ja, ja, ja. Oké. Okay, dus, uh, booking latinmusic.com Dat alles is duidelijk. Op, uh, zie, hey, uh, en uh, om twee uur gaat de zaal open. Ja, klopt. En om drie uur gaan jullie beginnen. Ja, om ja. drie uur. En we be, gaan ons best, be, be, be, be onze best doen om... Op, op de Nederlandse manier, op tijd te beginnen. Ja. En Cubaanse manier. Nee, nee want dan, dan wordt het opeens uh, half vijf. Nee, dat, moeten ja. we, dat moeten we ook niet hebben. Hè? Nee. Een soort Brabants kwartiertje, maar dan in Cuba. Cubaans <laughs> kwartiertje. Ja. Nou, we hebben wat geleerd van op tijd te zijn. Ja? Heel goed, heel goed. Ja. Nou ja, goed, nu komt de hamvraag. Zou jij iets voor ons kunnen spelen? Wat we morgen een beetje kunnen verwachten. Nou, mm. je moet erover nadenken. <laughs> <laughs> nou, ik, ik moet erover nadenken, want dat is niet mijn. mijn, mijn, mijn ja. Nou, mijn. Diegene heeft de verantwoordelijkheid ja. voor het programma, ja. dat voeren de voerende, zijn mijn collega, niet ik. Oké. Okay, dus ja. ik, kan, ik kan altijd daar zijn voor eventueel toevoegen, uh, iets maar in principe het is het heel moeilijk, want ik zelf weet niet wat de hier gaan ze voor okay, jullie spelen. Okay. ja, ja. Maar ik denk in de richting van Cuban-Latin-Music natuurlijk. Ik dacht dat ga... de, de Art Director was, dat jij bepaalde wat ik is. <lacht> nee, dat is het niet zo. <lacht> nou, maar maar jij, want jij, Ro Rot bepaal ik nee, wel. Dat ik, maar ik vind het fijn je. om de muzikanten de ruimte te geven dat ze kunnen vanaf eh, eh, hunzelf ouden en geven wat ze willen, echt ja, graag ja, naar jullie. Ja. Nou ja, je maar het wel in staat om iets leuks te spelen dus we gaan maar <laughs> ja, nou, laat het al maar Die liedje heette heet Cuenta Cuéntame. Cuenta va papi <mogelicen> rararara. Para va papi rararara. Para va papi rararara. Y yo Illoa, Illoa, Illoa, Illoa, Illoa, Illoa, Cuéntame, ¿qué te pasó? Cuéntame, ¿qué te pasó? Cuéntame, ¿qué te pasó? Soudon, cuéntame, ¿qué te pasó? Estaba allá en la playa jugando con el agüita, pero vino una jaivita y me picó, ay, ay, ay, cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó. Yo me encontré con una tía y con ella fui de Romería y fue ahí donde yo tuve que yo perdí papá, tiruru. La lotería me dejó pelado por ti, mami. Chao, chao. Tiki tiki tiki tiki chao, chao. Tiki tiki tin, tin. chao, chao. Tiki tiki tiki tiki chao. Chao, chao. Tiki tiki tiki tiki chao, chao. Tiki, tiki, ti, chao, Tiki tiki tiki tiki. Ja, nee. tido, pip, po, po. Cuéntame. Wow, dat is een vervruchtel. Ja. Eh, het is een bekend nummer, hè, dit? <laughs> Bij Rebel Race het is een ja. bekend nummer, hè, dit? Ja, het is een bekend, ja, bekend nummer. Ja. Ja. Kun je iets vertellen over dit ja. nummer? Is het een echt Cubaanse nummer ook? Het is een Cubaanse nummer <coughs> dat uh, bijna nu, denk ik, 40 jaar misschien is gepopulariseerd uh, repop door de orkestra los Bambang. Ja. Formel. En dat gaat om, ja, gezelligheid. Over de iemand dat ging naar de, de strand, En daar heeft ze een krab. Heeft ze een beetje... Oh ja. <coughs> dat gaat over mij, maar de is dat. Tikkie, dikke dikke die is het ja. wat de prikken geeft. Okay. Ja, mooi, mooi, mooi. Cor <laughs> ja, je je... maakt even wat foto's, die uh, kunnen we misschien later ook bekeken worden. Oh ja, ja, uh, ja mooi, ja, mooi, uh, mooi. Uh, vertel nog even wat uh, over jouw koor in Haarlem. Doe je dat al, al, al een hele tijd met, met je koren? Loopt dat goed? Ja, de koor loopt heel goed. Ja? Absoluut, da dank je wel om mee te vragen. Het is dus niet draaien, hè? Nee nee, nee, nee, Ik heb het de koor. koor. koor. <laughs> Niet heb de koor. De, de, de uh, Coro Cantoro. De Cuba, Coro Cantoro. De Cubaans ja. Latin Coro Cantoro van Nederland heet Coro Cantoro. Oh. We zijn nu bijna 22 jaar bezig. 22 jaar al? Oh. 22 jaar. Um, ja, het is, het is een heel inspirerende omgeving waar mensen kunnen veel van de Cubaans latin amerikaanse muziek leren. En natuurlijk naar. Na, twintig jaar zijn wij behoorlijk bekend door onze kerstconcert in Sanford, dat heel ja. goed bezorgd mm -hmm. is. En elke jaar komen we met nieuwe programma, met nieuwe gasten, professionele muzikanten. En nu zijn wij bezig om te kijken hoe kunnen wij nieuwe gasten, ook in Argentinië. En misschien uit Cuba naar Nederland. Okay. Om te zorgen dat samen eh, mm -hmm. met de mannenkoren van Sanford, dat nog niet meer mannenkoren is, Nee, zo'n genoemd koor. Dan hoop ik in de toekomst een prachtige samenwerking te doen. Oh, ja, dat een mooi, ja, mooi idee. leuk. Het zou leuk zijn. Ja. <laughs> ja, dat, is zeker. dat is een mooi idee, zeker. En uh, mensen, als ze iets meer over het koor willen weten, kunnen ze het ook via www.bookinglatinmusic.com bekijken. Ja, maar dan kunnen ze ook via de uh, BBB Cubaans Latin Koor. Ook Cubaans Latin Koor. Koor, ja. Koor, ja. koor, maar koor. Hé, Koor? Koor, hè? Koor, die zit hier. Nou, We hebben nog een minuut of zes, 7 te vullen. Uh, misschien dat je nog een klein liedje oh, kunt zingen. Een klein nog... liedje. Oh, sorry. Vier minuten. Vier minuten. Een klein liedje nog. <laughs> nou, ik, ik, heb zo, ik, ik, ik zou vandaag een liedje voor jullie willen zingen. Oh, wat? Dat uh, ik heb het net voor, voor Sam voor gemaakt. Ja. Maar vanwege mijn, mijn eh, royalties durf het niet nog niet te publiceren. Oh. Want die moeten eerst bij Boema Stembra En daarna kom ik hier met mijn liedje. Maar een prachtig liedje. Over ja, Samen. we willen wel uh, het gemeer <laughs> hebben. Maar ik ga voor jullie... Eh, die, die, die kan... Kijk. Jullie vragen mij. voor ja. een compositie. Dat is een compositie ja. van mij. Even kijken. Mm. Alleluia. La esencia de un buen cubano lleva la combinación de un mundo muy africano combinado con el español, europeo e indio asiático. Latinoamericano. El leguato, el leguazoañaña, yeah. el leguato Y lengua wat so nyaai, alaroe je ma zo kio. El lengt wat do nyaai, je je Ay, ay, song for A usted quiero cantar Yo vengo de Cuba y del Caribe con un mensaje musical El lewato, el lengua soñañayey, yeah, el Eguato. Je leuwa sonja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Goed, uh, we zijn bijna aan het einde gekomen van uh, deze uitzending. Hartstikke bedankt uh, Gorgen voor uh, jouw bijdrage weer. Prachtig, dankjewel. Dank je wel, dank je wel hey, Je mag hier. altijd in onze uitzending komen, dat weet je. We gaan uh, bijna afsluiten. Uh, morgen is er uh, de winter track walk. Ja, dan kan je uh, ja, op circuit lopen. En dan moet je even kaarten aanvragen op uh, circuit, uh, de, circuit. de website 100, van het de circuit. Denk ik gewoon. Ja, gewoon circuitzond.nl. Denk denk uh, nou en. en volgende week begint uh, de Formule 1 uh, uh, seizoen. Dus en uh, dan hebben we in uh, Rebel Race Café. Uh, die hebben natuurlijk een, een aanbieding, uh, klopt dat Marcel? Jazeker. En hoeveel, uh, hoeveel betaal je daarvoor? Hier betaal je een lezer 29,5, dat is inclusief dranken. we krijgen een lekkere top vooraf met koffie, Lekker. we doen hapjes, lekkere hapjes, onbeperk pit. Nou kijk eens aan, eens. Ja, kijk eens aan jongens, uh, hier moet je zijn. Hier, hier moet je zijn, zijn hè, Race ja. Café. dat is twee keer op zaterdag, zaterdag. twee keer op zaterdag, zaterdag. en dan ja. Saudi-Arabië op ja. zaterdag en daarna gaan ja. we naar de zondag. We gaan afsluiten, Cor uh, Draaier, hartstikke bedankt voor jouw muziek en uh, de techniek. Uh, Gerrie, jij ook bedankt. Jij ook bedankt, Hans. Nou, dankjewel. En tot de volgende en, uh, keer. Nou, de redactie was ook voor mij. Ja, en, uh, ja we gaan, uh, nou, je bent plan. gewoon heel goed bezig. Nou, lekker ja. <laughs> man. <hijen> ja. ja. ja. ja, tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.